Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna alle groepen stijgt het aantal coronabesmettingen. De afgelopen weken daalde het, maar nu gaat het weer omhoog, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. Wel lijkt het erop dat vaccineren zin heeft. Hier wilde ik u toch niet onthouden het gunstige... Uh beeld dat we toch de eerste effecten nu gaan zien van vaccineren en dat dat ook de groepen volgt zoals we het gedaan hebben met de alleroudste begonnen. Zij zijn dus beter beschermd en komen minder vaak in het ziekenhuis terecht. Dat komt dus waarschijnlijk doordat een groot deel van hen een eerste prik heeft gehad. In ons land wordt vaker bij het Rode Kruis aangeklopt voor voedselhulp. Steeds meer ondernemers en alleenstaande ouders hebben niet meer genoeg geld om zelf eten te kopen dat geldt ook voor studenten. Dat is vaak omdat deze studenten gewoon niet genoeg geld hebben. Omdat ze geen bijbaan meer kunnen hebben. En ook niet op de steun van hun ouders kunnen rekenen. Omdat deze ouders bijvoorbeeld uh, ook in de schulden zitten. Uh, of ja, het financieel niet goed hebben. De Rode Kruis helpt elke week zo'n 6000 mensen met boodschappen en voedselpakketten. In de eerste coronagolf waren dat er 2200. Er keken gisteravond 6,1 miljoen mensen naar de coronapersconferentie. Dat zijn er ietsje minder dan de vorige keer. Het was gisteren trouwens het 51ste coronapersmoment van het kabinet sinds het begin van de crisis. En in die persconferentie werd bevestigd dat de kappers volgende week weer open gaan. Vooraf lekte uit dat zij op 2 maart weer aan de slag mochten. Maar in de persconferentie bleek dat dat een dagje later werd. Kapper Huub uit Haagsbergen had daar niet helemaal op gerekend... Zijn agenda was voor 2 maart al volgeboekt. Flap erom. Maak eens er een keer op woensdag van. Voor de dinsdag hebben wij gewoon ramp staan. En voor 13 personen. En dan gooit hij het een keer op, op de woensdag. Maar ik, ik kan hier niet wat mee. Ik moet gewoon dinsdag open. Nu moet hij dus behoorlijk wat klanten afbellen. Want hij mag echt pas op woensdag 3 maart weer aan de bak met zijn schaar in Tondeuze. Het weer kan lokaal vandaag wel 20 graden worden. Maar op de meeste plaatsen is het een graad of 18 en lekker zonnig. Morgen loopt de temperatuur wat terug. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar tussen Uitgeest en Kastriekem. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 horen in het nieuws. Er is alweer een kapper ergens in Haaksbergen die zich heel erg verontwaardigd voelt. Maar ja, dan moet je ook niet helemaal denk ik erop afgaan. Kijk, wat de media schrijven is dat ze uh, het vernomen hebben dat er misschien een kans bestaat dat je op 2 maart open gaat. Nee, het wordt dus 3 maart. Ja, ja dat, dat, dan, dan moet je toch even over, een beetje afwachten wat die persconferentie doet. Uh, dat ze hebben gelukkig de meeste kappers gedaan, ook de mijne. Dus uh, wat ik stond ook gepland om, uh, om half tien uh, uh, volgende week uh, dinsdag uh, ja, een beetje in de kappersstoel te gaan plaatsnemen. Maar dat wordt dus volgende week woensdag. Uh, je, je ziet me dus. Dus nu op die webcam daarboven. Hè, want ik kan nu ook in de webcam kijken op zfmzandvoort.nl. Kun je dat volgen? Zfm uh, live geloof ik zelfs. En dan, want anders krijg ik weer ruzie met Marcus van Dam. Uh, daar uh, daar kan je mij uh, zien met een pet op mijn hoofd. Dat, uh, dat zit al sinds 17 maart. Uh, wat zeg ik? 17 december. Toen die lockdown werd ingesteld. En dat je ook dus niet meer de kapper uh, mocht uh, bezoeken. Gisteren was er ook eentje die zei tegen mij... van ...ja, er staat al wel wat haar. Ja, dat, dat weet ik ook dat er heel wat haar is. Maar ik zeg... ...het eind is in zicht. Dus ik kan volgende week plaatsnemen om half tien. Kan consequenties hebben bij de start van dit programma. Want Marcus heeft zojuist voor volgende week één uur gepland... Uh, het kan zomaar zijn dat ik dus ergens om tien over tien binnen kan komen zetten. Hè? Want uh, je weet niet hoe lang uh, Plony uh, nodig heeft om mij even onder handen te nemen. Uh, Plony is de kapster uh, in de Bakkerstraat, uh, mensen. Dus uh, dat, uh, dan weet je dat ook weer. Uh, want die had, uh, was wel zo wijs om even af te wachten wat die uh, persconferentie verder inhield. En ik zeg, uh, ik vind alles best als het uh, maar zo vroeg mogelijk is. ben geloof ik ook uh, de eerste van haar uh, de, in, de, in, dat, uh, in dat opzicht. Ik ben gewoon de eerste klant. Het is wel heel erg leuk. Ook heel erg speciaal misschien dat ik iets uh, ga delen. Vandaar dat ik dat nummer Catapult heb gedraaid. Want ja, er zit natuurlijk wel een link met het verhaal met die kappers. Let Your Hair Hang Down. Uh, want uh, dat was uh, ja, loeiende uh, gitaren. Het was uh, de Glamrock uh, van de Lage Landen. En ze, komen uit, uh, ze kwamen uit de buurt van Leiden en Katwijk. Daar kwamen ze vandaan. En die Kees Bergman uh, die heeft later nog uh, in uh, groepen gezeten als rubber. Robbie. Tenminste, dat was een project van hem. En hij is ook zelfs uh, mu muziekproducer. Hij leeft alleen niet meer. Het is, uh, uh, hij is uh, een aantal jaren geleden overleden. Uh, maar goed, uh, de muziek van Catapult uh, die is uh, nog steeds springend levend. En zeker nu, met, uh, met die kappers die uh, op het uh, punt staan te beginnen. Ik denk, ja, het lijkt me wel toepasselijk uh, als je dan uh, Let Your Hair Hang Down uh, nog eens een keer even laat horen. Toch? Of niet? Goed, we gaan straks uh, praten met Mick Boskamp. Om half twaalf doen we dat. Uh, het nieuwsoverzicht uh, uh, door zijn ogen bekeken. En uh, we hebben natuurlijk ook muziek van de Onderstroom van Nederland. Ik uh, zat uh, naar Nashville uh, te luisteren afgelopen maandag. Want dat was in de voorbereiding van uh, mijn herhalingsuitzending uh, live van Alternative FM. En ineens hoorde ik bij Nashville Radio... ja, ja, we hebben ook nog countrymuziek uit, uh, uit ons eigen land... van Stevie May Robin. Nou, dat heb ik al een tijdje gedraaid, mensen. Dus, uh, en dit is uh, het laatste wat ze hebben uitgebracht. The One That Got Away van Stevie May Robin. I DFM mij ook echt binnenkomt is van Kai uh, Kai Koopmans heet hij voluit met het nummer Seaside. Uh, toen ik hem voor het eerst hoorde, toen uh, was ik er al weg van. Toen ging ik ook even naar de tekstlijsten. Ja, en toen kreeg ik het ook een beetje te kwaad, want het uh, gaat wel degelijk over uh, uh, zaken. Uh, en ik geloof uh, of het uh, een deels ook autobiografisch is, dat weet ik niet helemaal. Maar uh, hij houdt zich tegenwoordig bezig. Met talentontwikkeling. En dat doet hij met name voor het uh, muziekplatform NH Pop. Uh, dat doet hij tegenwoordig. Uh, bij de P60 in amsterdam hij ook uh, behoorlijk actief. Als het gaat om, uh, om te kijken of er uh, ook uh, muzikaal talent... maar zelf kan hij er ook wat van. En dat was ook een reden waarom we hem ook met Bono Heijken... dat was een van de, de sessiemuzikanten waar hij mee speelde... hier in de studio is geweest. Want hij is hier ook één keer geweest. Dat is ook altijd wel heel fijn dat we hem gehad hebben. Daarvoor hoorde je The One That Got Away van, van Stevie May Robin. Dus twee uh, nummers een beetje die uh, erg uit de onbekende kant... van plaat en land Nederland komen. Maar daar gaan we nu even rap veranderingen in brengen. Want er zijn altijd mensen in Zandvoort... Die zeggen we ook, uh, hoe is dat dan nou ontstaan, dat, uh, dit uh, lokale omroepje in uh, 1990? Nou, een paar uh, radiopiraten die, uh, die vonden dat uh, leuk om dat te doen. En ik was er één van. Maar uh, ik kwam pas veel later hoor. Uh, ik ben uh, van de andere kant van het spoor uh, gekomen. Dus uh, spoort niet helemaal. De uh, Brestner of Love van uh, Millie Scott was een van die nummers... Uh, die die piratenstations dan allemaal uh, wel eens heeft uh, gedraaid. Uh, niet alleen ik. Pim Bergkamp, Kees van Amstel en consorten bij uh, Soul Sonic... En onze Robbie H uh, bij Delta Radio. Dat waren de. de. de, de stations. En later is dat uh, een busbedrijf uh, na dat piratenstation van ons uh, genoemd hoor. Dat hebben ze niet helemaal uh, gewoon. Uh, van. Uh, van, uh, van, uh, ja, van een onbekende. Dat hebben ze van ons gewoon. Fresh and all love! Bilder de uit de midden van de jaren tachtig. So! Antwoord op 106.9 cfm. Every quiet night is under By a raging storm The songs of love that settle And flutter through your mind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 no place for me back in the silence of the night. Don't you sing me the song. me back in silence of the night even een uh, wat serie uh, onbekende nummers uh, doorheen Jassen. Dit is vrij recent, want dit is uh, geloof ik nog maar net een week uit. Ik uh, had uh, genoeg uh, mogen smaken om hem um, al als uh, een van de eerste te draaien. De nieuwe van uh, Jacob D. Edward met Tempest. Uh, waar komt hij vandaan? Hij komt uit uh, Volendam. ...waar heel veel uh, goede muzikanten van komen. aankomen. Uh, uh, getuigen de, uh, de bekende uh, namen als uh, bijvoorbeeld de Drie J's. Jan Smit bijvoorbeeld. Uh, en iedereen uh, hebben we natuurlijk ook de uh, Cats uh, bijvoorbeeld uh, gehad. Maar tegenwoordig komen we bijvoorbeeld ook uh, deze Jacob D. Edward uh, daar vandaan. Uh, en niet te vergeten ook bijvoorbeeld Dandelion voor een uh, flink gedeelte. En uh, Alaska, die, uh, dat zijn uh, ook uh, namen die uit deze... Ja, het het dorp aan de Zuiderzee. Want uh, dat was het vroeger. En tegenwoordig is het het IJsselmeer. En uh, deze Jacob D. Edward heeft een, een nieuwe uitgebracht. Tempest heette daarvoor. Daarvoor hoorde je Prisoner of Love. Nou, was het de bedoeling dat ik uh, de heer Boskamp uh, erbij zou halen? Maar dat uh, gaat nog even niet door. Dus ga ik nog even verder met het uh, onbekende materiaal. Wat er uh, uh, ligt. Uh, deze dame heeft ooit... Uh, een EP uitgebracht. Dat was niet zo lang geleden. Aan het eind van het afgelopen jaar is dat gebeurd. En ze heeft... een beetje een rondtocht gemaakt. Van binnen Nederland dan wel te verstaan. Want ze is geboren onder de rook van Nijmegen. In de buurt van Groes, Groesbeek. Daar komt ze vandaan. In Groesbeek zelf dus. En daarna eh, heeft ze besloten om haar muzikale opleiding eh, te, te volgen in Rotterdam bij de Codarts. En vervolgens is zij blijven hangen in Haarlem. Waar ze eh, de wederhelft vormt eh, met Dylan Zonnevan. En eh, die kennen wij ook hier eh, binnen de burelen van Alteur FM dan wel te verstaan. Want eh, Dylan is een van de plaatjesdraaiers eh, tijdens eh, de Rob Agda Award. En dan is hij eh, de DJ van de dienst. Uh, en uh, de twee uh, uh, sluiten ook uh, een beetje op elkaar aan als het gaat om uh, de muzikale uh, invulling van het hele verhaal. En juist dat hele norma uh, nou ja, uh, normale bestaan van uh, Tessa Lamers, want daar heb ik het over, uh, dat uh, heeft ze vervat in een uh, nieuwe song. Die gaat uh, aanstaande vrijdag uitkomen. Uh, maar Bird's Eye, dat is de EP waar het over gaat, uh, is de EP uh, waar bijvoorbeeld onder andere dit op staat. Uh, hoe lastig het is om uit een relatie te komen, dat hoor je in Woven. Dus zoals gezegd, uh, de nieuwe van Lassette, wat uh, onder die naam brengt Tessa haar muziek uit, uh, komt vrijdag dus nomad uit.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 Is dit een goed nummer Dat heeft uh, gewoon te maken met de twist Die hij erin heeft uh, aangebracht Deze Robin de Drijver Hij komt uh, volgens mij uit de buurt uh, van, uh, van Rotterdam uh, Band is Amsterdam Rotterdams uh, Heel erg uh, crossover eerlijk gezegd uh, voor mij is het uh, de zomerplaat uh, van uh, 2020 uh, geweest. Maar en dan uh, verklaart iedereen uh, in Nederland mij voor gek. Uh, maar het is ook gewoon een hele leuke band. De Arthurs, ze komen met een uh, tweede album binnenkort. Uh, tenminste, dat hopen ze. Ze hebben het al weken lang hebben ze dat al aangekondigd. Maar goed, uh, het is zover. Het is gelukt. Uh, we hebben hem uh, weer uh, in de uitzending. Mick Boskamp, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Wat heb je de luisteraar nu weer verteld? Wat ik aan het doen was? Ik heb niks verteld hoor. Nee? Nee, nee. Ik heb nee. Niet dat ik wat later was toen ik bij de Kamer van ja, nee, ja, goed, dat mag jij nu uh, vertellen. <laughs> Iets nou, ja, later. Ja, het, is, het is een, een gedenkwaardig moment, Een ja, want... Gedenkwaardig moment? Oh ja. Ja, want ik, heb, ik kom net, uh, ik kom net uh, uit uh, een grote kantoor in Amsterdam van de Kamer van Koophandel gelopen. En ik heb mezelf erin ingeschreven met een nieuw bedrijf. Oh. Ja. Ja, en, dat, en dat heet lieve jongen. <laughs> omdat, omdat mijn. Nou ja, de ja. mensen noemen mijn me kleine klootzak. <laughs> ja. Dus, dus ja. ik heb eerst gedacht waar ik zo fijn de klootzak doen. Ja. Omdat mijn lief. Dit, nou die noemt me altijd lieve jongen. Zo met die stem, weet je wel. Ja, ja, ja. lieve jongen punt is nog vrij. Ja dus, ja, ja, dus die heb je maar genomen. Dus ik kan eindelijk, want uh, ik heb nu een van de nummer Nou, even een weekje heb ik een btw-nummer. Kan ik eindelijk die mooiste hond, uh, die gier, die gier, vrek, kan ik eindelijk een, een, een, een factuur sturen? <laughs> En ik kreeg me van, waar blijft nou die factuur? Ja. Hij zegt, dan, want anders is er straks zoveel geld. Ik zeg, ja, maar dan reserveer je dat toch? Ja. Uh, goed, uh, ja, ja. Weet je, weet je... Kijk, ja? ik zeg het ik dan wel uh, schetsend over Maurice. Ja. Maar wat is die man de laatste dagen goed bezig? Want weet je, ja. alles wat hij voorspelt in zijn stukken, ja. komt allemaal uit. Ja. Dat is zo bizar. Ja. Ik wil alles wat hij zegt over, uh, over de cijfers, de weekcijfers van het RIBM. En ook met betrekking tot de persconferentie gisteren, of dinsdagavond of gisteravond. Ja. Heeft hij gewoon gehoord? Dat ja. is echt bizar. En dan uh, hoop, hoop ik dat hij dit keer ook gelijk heeft. Want vanmorgen heb ik een, een stuk van hem geredigeerd. Ja. En dat was, dat was heel goed nieuws. Ja. Want dat was een beetje dicht bij de eindstreep. Zo begint zijn stuk. Ja. En dan, ja, van verschillende kanten, daar ging het over. Er komen geluiden dat er blijkt dat COVID-19 wereldwijd een terugtrek is. Ja. En het is juist interessant nieuws omdat hij nog steeds denkt... dat de meeste epidemiologen en virologen niet goed begrijpen... hoe het virus zit Ja. Want ze denken echt te veel dat die maatregelen die ze voorstellen... en hebben we het over lockdowns en allerlei varianten... Hmm. dat het virus wel kan worden gecontroleerd. Hmm. Ja. Maar daarom is het fascinerend om te zien dat, dat er misschien... wel iets anders is dan alleen maar de vaccinaties... die ervoor zorgen dat het gewoon... Uh, uh, ja, hoe je er bent, wil wij toch die cijfers minder worden, ja. ja. Nou dat ja, zou, toch, dat uh, zou toch helemaal gigantisch zijn? Ik, ik, ik val hier een klein beetje bij. Uh, ja, ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik, zei, ik heb op zaterdag even met een muzikale vriend hier over gehad. Met Ruud Houding. En wij zitten dan ook een beetje zo te filosoferen over dit, dit hele verhaal. Uh, en als je het ook in het historisch perspectief zet. Uh, want Ruud uh, had dit uh, bekeken in een BBC-documentaire over bijvoorbeeld de Spaanse griep. Uh, dan zie je op een gegeven moment dat dat op een gegeven moment het virus uitwerkt. En dat is eigenlijk ook in het korte de strekking van uh, of wat ik goed begrepen heb uit het verhaal van, uh, van jou en uh, Maurice de Hond. In dit geval, in, in dit geval Maurice de Hond. Nou, dat heeft hij dan heel goed gezien. En dat is een kudos voor die muzikale vriend van Want die heeft het dan. Je begrijpt het wel dus. Ja, ja, ja, alleen het duurt even lang voordat je er vanaf bent. Het is niet uh, zo even, wij dachten allemaal vorig jaar van, nou, een maandje of drie, vier en dan is het voorbij. Nee, uh, dat, uh, dat heeft ook weer te maken. En, maar ja, goed, ik ben niet een doorgewinterde nou, viroloog. Uh, dat dat vier. Wat zeg je? Klopt, want weet je wat ik dan zo uh, verdrietig vind? Hmm. Dat is de, uh, de, de, de stelligheid hmm. waarmee Hugo de Jonge bijna een jaar geleden zei van. Als het, als het vaccin er is, dat is onze redding. Nee, dat is, nou ja... Dat... Dat, er, is ons, er, is ons, er is ons een hele lekkere worst voor de neus gehouden... om maar hè, in, in, in, in, in positief te blijven. Ja. Maar nu je ziet wat er nu de afgelopen weken gebeurt... met het langzaam vaccineren... dat gaat gelukkig nu allemaal wat beter, hebben begrepen, ja. Maar het, het kwam wel heel langzaam op gang. En dan zie je toch ook wel dat er niet zoiets is als... van, nou, het vaccin is er, dus de mondkapjes gaan weg... we kunnen weer uh, naar de horeca toe... We kunnen Zandvoort weer laten, want dat is ook iets. Hè. Sorry dat ik even een, een zijpad bewandel. Ja. Maar, ik, maar ik liep even door het dorp afgelopen zondag. Ja. Ik heb weinig held, ja. Maar ja. Ja. je ziet zoveel mensen ja. die naar ons mooie, prachtige dorp toe gaan. Ja. En dan loop je daar en is er geen winkel open. Alleen een tatszaak. Ja. Dan ja. is er geen strandtent open. Ze pissen tegen de strandtenten aan. Ja. Al het volk. En ja, dan breekt mijn hart. Ja, dat is, dat is de, nou ja, ik denk, ik denk dat, de, dat de meeste zandvoorters dat, dat min of meer eigenlijk wel hebben. Uh, ja. Maar goed... Uh... Nou, nou, nou, nou, nou, daar mag ik toch ook weer een kleine kanttekening bij plaatsen. Ja. Omdat die angstknop continu wordt ingedrukt, huh? zijn er heel veel mensen... en ook zandvoorters, ik weet het, misschien is het niet goed dat ik dat nu zeg... maar er zijn heel veel zandvoorters die echt geloven dat alles wat het RIVM en de regering zeggen dat dat gewoon positief en goed is. Ja. Sterker nog, er zijn ook mensen die zeggen van... wij vinden de maatregelen nog niet slink genoeg. En hoe komt dat? Omdat men in een angstpsychose zit. Ja. Dat is namelijk de, de, de kunst van het neurolinguistisch programmeren, zoals het heet. <laughs> ja. Ja, je is echt serieus, hè? Ja, ik, ik heb het gedaan, hè, neurolinguistisch programmeren. Ik heb het gedaan, hè. Dus ik ben ook gehersenspoeld geweest. Geweest, hè, zeg ik er even bij. Ja, ik ben, ja, ben toch ook. <laughs> monster van een vent ook. Maar het maakt niet uit. Ja, maar ik heb, ik heb het wel gedaan. Even nog uh, wat anders, want je had ook nog positief nieuws uit uh, Amerika en uh, je had iets over Pele. Ja, ik had nou, positief niet zo van Birken. Dat heb ik je net verteld. Dat, dat, dat die... Oh, dat, dat verhaal. Ja, sorry. Dat is, dat is die vriend van je. Ja. Die, die, die, die het bevestigt. Ja, oké. Okay. Dus er is gisteren een, een, een fantastische documentaire online gegaan. Ik vind het fantastisch. Ik vond hem niet... Ik werd er niet heel erg vrolijk van, uh -huh. moet ik eerlijk zeggen. Nou. Maar het ging over een Netflix documentaire gemaakt... door twee hele goede documentairemakers... over de nou misschien wel de beste voetballer aller tijden. Hoewel het natuurlijk ook nog vaak Maradona wordt. In deze. Ja. En dat is dus Pele, ja. hè? Die speelde bij Santos. En die heeft volgens mij drie wereld, uh, Wereldbekers heeft gewonnen ja. met het uh, nationale team van Brazilië. Volgens mij was dat in 19... Even kijken, hoor. Dat was in 1962, geloof ik? 58? Nee, nee, 62 niet. Het was, het was, uh, ja, het was 58, ja. 62 en 70. Ja. Want in 66, dat was een grote, grote tragiek. Toen won uh, uh, Engeland Engeland, toen won bon Engeland de wereld He, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, met dat doelpunt wat, uh, waar die Duitsers er nog uh, behoorlijk over... Uh, be maar je zag het toch wel duidelijk dat hij achter de lijn was uh, geweest. Uh, ja, ja. Dat wa was ook wel een mooie ploeg. Hè? <laughs> maar veel is spelen, hè? Ja, we hebben het over de Braziliaanse... De, de Canaries, waar hij uh, samen met Garincha was dat. Uh, dat was, uh, de glorietijden en de gloriaan van uh, dat Braziliaanse team. Als ik, als ik aan Garincha denk, dan moet ik altijd denken aan... Uh, aan een, aan een boek, een oud voetbalboek van de vader voetballer, dat weet je niet. Ja, ja Hans. Een in ja, huis. Ja, ja. En uh, uh, daar stond een, een, een, vogel, een foto van Carincha <laughs> met zijn armen wijd, die over een tegenspeler uh, uh, loopt. Ja. Er stond de legendarische zin bij, het foto bij zich. Carincha, bijgenaamd het vogeltje, <laughs> ja. afwiekt voorbij de Brit Wilson. Ach. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Heeft jouw vader eigenlijk ja, nog wel eens tegen hem gespeeld? Tegen die Garincia? En uh, tegen Pele? Voor zover jij dat weet? Nee, joh. Ben je gek. Nee? Ja, oh. jij no, nee. Je ja, <lacht> ja, vader was er heel goed in. Ja? Waar hij heel goed in was, ja. is in, in het uh, heel belangrijk maken van zichzelf. Oh. En daar was hij echt dat was hij een meester in. Ja. Hij heeft gezegd dat hij uh, de, de, de, de van alle voetballers in Nederland ja. het langst op de bank heeft gezeven. Helemaal <lacht> <lacht> die waar. <laughs> maar goed, we hebben het over Pele. We hebben pele oh ja? pele is, is natuurlijk een. een, een dus de opnames, als hij aan het voetballen is. Hm. Die zijn werkelijk meesterlijk. Wat een voetballer was dat ze. Maar alleen wat ik, wat ik, wat ik een beetje triest vond. Maar daar heeft, misschien, heeft hij misschien ook een goede reden voor. Hm. Is dat hem ook. Hè, het was, een, het was een, niet een, alleen maar een uh, Halleluja-documentaire. Uh, er werden ook wat, wat ernstige zaken aangestipt. Waaronder het dictatorschap in Brazilië in de jaren 60. Hm. En Pele heeft, nou tot, tot aan de jaren 70 zelfs. En Pele heeft uh, zich laten veteren door de dictator. Dan zag je beelden dat hij uitgenodigd werd op het uh, paleis. En dan uh, omarmden ze elkaar en uh, lachten ze samen. En er zijn veel Brazilianen die hem dat toch ook wel kwalijk hebben genomen. Hm. Alleen de verklaring van Pele om dat te doen is zei, uh, stel, stel dat ik een politieke stelling had genomen. Daar was ik waarschijnlijk nooit opgesteld geweest in 1970. Ja. Hij zegt, in alle eerlijkheid, <laughs> waren we ook geen kampioen geworden. Want het was zo'n man, net als Kruijf, die kon een heel elftal kon hij dragen. Ja. En, uh, is, ja, Kruijf is misschien ook wel een van de beste wereld. van de wereld. Ja. Maar goed, hij, hij kon een elftal dragen, dus hij deed mee in 1970. En zo werden we weer wereldkampioen. Hij zegt, en dat is voor de Brazilianen een geweldige injectie geweest. Want voor hun is voetbal bijna zo belangrijk als politiek, misschien wel belangrijker. En dan zie je gewoon dat het volk toch weer een beetje hoop krijgt. Hm. Dat, is, dat is een goede uitleg, een goede verklaring. Hij zegt, ik ben helemaal niet politiek, ik weet niks voor politiek. Dus waarom moet ik een stelling innemen? Ik ben voetballer. Ja. Nou ja, daar, daar is wat voor te zeggen. Ja. Goed, uh, dank je voor de, de bijdrage van deze week. Ik vond het, het superleuk. Maar weet je hoe het ook komt? Hm? Ik loop nu door Amsterdam en ik ben eigenlijk best wel gek op die stad. Ja. Ik zou absoluut niet willen rijden voor de Zandvoort, Het is is helemaal geweldig. Hmm. Maar ik vind het ook wel leuk om hier een kipje rond te lopen zonder mondkapje. Ja. <laughs> eh? uh, ken, ken jij Vicky Sue Robinson? Ja, natuurlijk. Ja? Zullen we die dan even uh, laten horen dan? Ja, heerlijk. Turn the on around! to zoom down through the vein. Hey! Van Spandau Ballet. Daarvoor hoorden we een, een nummer van Vicky Sue Robinson... met Turn Beat Around. Hij zat uh, ergens uh, verstopt in een film... Die ik afgelopen zaterdag heb gezien. Want uh, bij Veronica zenden ze uh, blockbusters uit als het gaat om actiefilms. En uh, ergens uh, midden jaren negentig werd uh, op een gegeven moment ook uh, uh, uh, de film The Specialist uitgebracht. Met Sharon Stone en Sylvester Stallone. Ook wel eens heel grappig uh, dat die twee bij elkaar speelden. En daar zat hij in uh, deze uh, turnbeat around. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze Zandvoortse zaken op uh, woensdagochtend. Die uh, toch wel wat uh, met uh, dubbele uh, jingles. En weet ik allemaal wat er uh, nog even tussendoor is. Uh, ga maar goed. Uh, ach, het mag allemaal geen naam hebben. Volgende week uh, ga ik uh, hier uh, pet af. Want dan is het ook echt letterlijk pet af. Want dan uh, ben ik als eerste uh, die in de kappersstoel uh, zit. Bij uh, mevrouw Ploni Jansen in de Bakkerstraat. Dus uh, dan kan die pet af. En kan ik uh, gewoon weer opgelucht halen. Maar. Dit is de laatste. Fleetwood Mac en Is het niet Midnight. Ik spreek je morgen om 8 uur. your head.